Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Jan van de Putten met het NOS-journaal. Het zittende kabinet Rutte 4 was voor het begin al uitgeput, zegt demissionair minister Kaag. In met het Oog op Morgen blikte ze voor het eerst uitgebreid terug op de afgelopen periode. Volgens Kaag was er sprake van metaalmoeheid tussen en binnen de partijen vanuit Rutte 3. Kaag sprak ook over alle persoonlijke aanvallen op sociale media. Ze zei dat ze zoveel demonisering en dehumanisering in Nederland nooit had verwacht.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 Het Oekraïnse leger heeft vannacht 30 Russische drones neergehaald. Een aantal daarvan vloog boven de hoofdstad Kiev. Het is volgens het Oekraïnse leger de zesde droneaanval van Rusland deze maand. Er zijn, voor zover bekend, geen slachtoffers gevallen. Gisteren liet het Russische ministerie van Defensie weten... dat het een Oekraïnse droneaanval op het geannexeerde schiereiland de Krim heeft tegengehouden. Rudy Giuliani moet van een Amerikaanse jury bijna 150 miljoen dollar betalen aan een vrouw en haar dochter uit Georgia. Volgens de oud-advocaat van ex-president Trump hadden zij bij de presidentsverkiezingen van 2020 geknoeid met stemmachines. Maar daar was geen bewijs voor. De rechter oordeelde eerder al dat er sprake was van smaad. Bij de wereldbekerwedstrijden in Seoul heeft shorttrekster Sandra Velzenboer brons behaald op de duizend meter. De Belgische Hanne de Smet pakte goud, de Amerikaanse Kristin Santos Griswold zilver. Bij de duizend meter van de mannen eindigde Jens van het Woud als vierde. Het weer, toenemende bewolking, wel overal droog, het wordt 8 tot 10 graden. Morgen, vooral in het zuiden en westen wat zon en dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Oké, okay, en nu wordt toch een speciale uh, avond als uh, het somversieval is met Joost Klein. Zeker, okay, zeker. Oké, okay, nou uh, jammer. Uh, ga maar beginnen met de <tilded> <fijen> <t idee> Ik heb geen Apple Pay, nee ik leef day to day Heb power net als brain, ben in uurtje net als steen Geen spaardoel, doel, ik neem je mee, ik ben nog steeds in van vriend Yes, met Boyd dan ga ik heen Heen het Kurt Cobain, weet je, ik voel me met Purple Red Mijn vader die is trots, ik zat bij DVDD Maak me wakker aan het einde van een man en Door een fout in het systeem heb ik geen idee Ik stoel het als alleen Lezen of twee, lezen twee of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 Verdrukte die gevoelens door wat cannabis. En nee is zit niet mee, maar hou me staande, Zijn naam is klein, maar zijn droom is groot. Hij kreeg een winst van voor de het dit van voeden, het was code ook. Morgen is niet beloofd. Geen Google Maps, dus ik volg mijn eigen weg. Het is de tijd van Minecraft, vind ik het de tijd, ne? Ik volg mijn eigen stappen, nee, ik doe niet alleen Here is the power of now, ik wil niet denken aan fijn, Als je geen therapie nodig hebt, weet je pas dat je rijk bent. Mijn naam is klein, maar zijn droom is groot. Hij kreeg me dit van voelen, de head als code rood.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 ja, dat wat? hebben we eigenlijk allemaal Ja, dat is ja. Uh, wat ontzettend goed. En uh, ja, wat voelde je toen de burgemeester zei? Nou, Dini, je hebt gewonnen. Al, ja, geweldig. <laughs> ik, ik, ik stond eigenlijk zoiets dat ik dacht: Hè? Wat zegt hij nou? Ja, wel? Ja. En toen ging hij. <laughs> hij liet dat, dat lijstje was aan het oplezen. En toen dacht ik: Oh ja. Oh ja. Oh. En ik stond eens te kijken. Ik denk, nou.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 Dat, ja. en ik, ik heb nu ook wel thuis en dan kom ik op straat wel heen tante Dien. En dan zeg ik dag hartjes, want zeg ik dag hartjes. En dan denk ik, je ziet het niet, in tante Dien ze, joh help me nou even. Nou dan noemen ze hun naam en dan weet ik weet dat je het ook alweer. Ja dat want is, dat zullen er inmiddels heel veel zijn. Want ja er werd ook echt heel luid gejuicht toen jouw naam werd genoemd. Ja. Ja, want er waren natuurlijk veel... ook veel oud leerlingen, denk ik. Of leerlingen, kinderen die jou, uh. Uh, of denk je het niet? Dat er op die avond. of ja, dat de dat mensen dat, voor jou dan gestemd dan moet ik hebben. Even kijken, ja, mensen wel. Want ik, ik weet wel dat er ook twee. een hulpoma. hebben we ook bij de overblijf. Nou, dat klinkt allemaal eten. zo gezellig uh, knus, hè? Ja, maar het is tante ook, Dat, dat hulpoma. Ja, ja. Maar dat is echt van de Peuterschool afgemaakt. Ja. Want daar was Tante Linken, Tante Dini. En ja, toen gingen ze, ging ik bij de. Vierdaagse. En dan zat ik aan de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 Nou, dat is bij Leo en Anki. En dat regelen we dan. En dan, ja, dat gaat eigenlijk automatisch. Vind ik gewoon leuk. En uh, dat was laatst ook met die Halloween...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 Stond ik erbij op oh, ja. ja. dat meisje. Heel goed. Nou ja, en Maxime gaf weer een seintje aan die Piet, dus Die pieten kwamen aanrijzen. En alleen maar naar haar. Maar en, nou, en dat kind stond daar helemaal Dag van de Ach, leven. Ja. Nou, daar geniet ik zo van. Dat vind ik ja. zo leuk. Ja. Dat, maar dat... dat heb je ook weer goed gezien dan dus. Ja, dat, ja, ja, dat vind ik geweldig. Ja. Dat is, die, die kinderen en, en ja, dat vind ik enig. Dat vind ik zo leuk.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 Wij ook als dorpelingen jou kunnen bedanken. Zeker hè? weten, ja. En, <laughs> en alle andere vrijwilligers natuurlijk. is altijd inspirerend, uh, als je als ziet mensen die zoveel doen, uh, ja. uit zichzelf. Nou, dat is een goede bron van inspiratie. Uh, Oké, okay. uh, dankjewel. Uh, heel ja. erg bedankt voor de komst. Okay. Ja. En nog Jij heel bedankt. veel plezier bij de IJsbaan straks. En bij het kijken naar de boot. Naar de boot, ja. dat vind ik zo. Oh, zou die loskomen? Maar, nou, ik hoop dat het lukt. Spannend. Ja. Okay. We gaan uh, nu luisteren naar een mooi She can kill music. with a smile, she can with her eyes.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 Dus dan moet je denken aan muziek 1550 zo, 1600, 1650 die periode. En uh, dat is een heel interessant... Uh, heel ja, veel mensen zeggen van, oh, dat lijkt me zo vreselijk zwaar klinken. Het lijkt me zo vreselijk moeilijk deze muziek. Nou, toen heb ik uh, gisteravond uh, mijn tante opgebeld.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 Ik ben blij dat die kant er warm van kreeg. Maar deze teksten die worden dus dan gezongen. In het Duits, in het Frans, in het Latijn. Vooral omdat het hele oude muziek is. Waar vooral Latijn nog veel gebruikt wordt als, uh, als tekst. Als taal zeg maar. En uh, dat zijn dus allemaal liederen uit de Bijbel. En de Bijbel heeft een aantal hoofdstukken, een aantal boeken. En dat is het uh, Hooglied heet dat. Ja. En dat is een van de... Uit het Oude Testament van de Ouderen, dan nog de koning Salomo, die dus een dichter was en die dus dit gedicht zou hebben. Ja, en die hoort ook heel, koning Salomo hield ook van mooie vrouwen. Ja, hij hield zeker van mooie vrouwen, ja. dat is ongekend. Hij had er meerdere zelfs. Maar is het, ja. uiteraard, dat ja. hoort hij die tijd. Ik bedoel, ja. ik heb er ook een paar, maar een andere ja. vraag. <lacht> uh, dus dat is heel interessant. En nou is het, uh, even om dit te vertellen, het. Uh,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 Oei. Noem ik, nou, dat roep ik altijd ja, eventjes. Ja, een ja. cultuurplein, maar ook dat. Ja, en voor de, de snelle komers. Morgen, er zijn nog kaarten beschikbaar. En die kaarten kosten? 10 euro. 10 euro, maar nou, verkrijg je maar aan de deur. Ja, verkrijgbaar maar aan de deur. En voor die 10 euro krijg je van mij gratis koffie en thee erbij. Oké, okay, nou, dus schrik je zelf in. <laughs> ja, ik ben er wel bij morgen, ja, zeker. Perfect, dankjewel uh, Willem. Ik hoop Afzal. dat het uh, morgen vol zit.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 Wens jullie allemaal fijne dagen en een voors.